11 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In het Kamerdebat over racisme heeft premier Rutte herhaald dat er wat hem betreft geen excuses komen voor het Nederlandse snaar van Nijverleden. Enkele fracties, waaronder de coalitiepartijen D66 en ChristenUnie, drongen daar wel op aan. Volgens Rutte zouden excuses leiden tot meer polarisatie. Ook in de Kamer krijgt het voorstel niet voldoende steun. De Onderzoeksraad voor Veiligheid start een onderzoek naar het beveiligingslek in de software van Citrix. De Onderzoeksraad zal met name kijken naar de aanpak nadat het lek was ontdekt eind vorig jaar. Daarna zijn zeker 39 servers toch nog via het lek gehackt door criminelen en spionnen. Asielzoekers die overlast veroorzaken... kunnen voortaan een time-out krijgen. Ze worden dan apart gezet en mogen onder meer niet meer zelf koken. Staatssecretaris Broekers-Knol schrijft dat ze de maatregel neemt... omdat het van het Europees Hof van Justitie... ook overlastgevende asielzoekers niet uit de opvang mogen worden gezet. Ruim 40 medewerkers van het bedrijf ProFish in Twello... zijn afgelopen weken besmet of besmet geweest met het coronavirus. De besmettingen zijn allemaal vastgesteld met een officiële test. De besmette mensen hadden geen van alle klachten of alleen lichte klachten. Het reisadvies voor de gebieden in Portugal rondom Lissabon en Porto wordt verscherpt vanwege een toename van het aantal coronabesmettingen. Het advies gaat van geel naar oranje. Nederlanders die nu in de regio zijn krijgen het advies om bij terugkomst twee weken in quarantaine te gaan. Vanochtend is net de grens tussen Spanje en Portugal na drie maanden weer open gegaan. Real Madrid begint komend seizoen als laatste topclub in Spanje met een vrouwenelftal. FC Barcelona, de club van Lieke Martens, werd afgelopen seizoen uitgeroepen tot kampioen... nadat de competitie vanwege de coronacrisis vroegtijdig was beëindigd. Het weer. Vannacht minima rond 14 graden. Morgen in het noorden pittige buien, lokaal met onweer, hagel en veel regen in korte tijd. In het zuiden maar een enkele bui en soms zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Alle informatie over ZFM, maar ook nieuws over Zandvoort, vind je op www.zfmzandvoort.nl of ZFM Text TV.